Zo'n massa-evacuatie zal volgens Kyodo op weerstand stuiten... omdat veel oudere bewoners al tientallen jaren aan de kust wonen. De nieuwe partijvoorzitter van het CDA, Ruth Peet-Oom... wil weer duidelijk maken waar het CDA voor staat. In de toespraak na haar verkiezing wees ze op het belang van onderling respect. CDA'ers moeten elkaars integriteit nooit in twijfel trekken... en dat is de afgelopen tijd wel eens fout gegaan, zei ze op het congres in Den Haag. Na de twee verkiezingen waarin het CDA veel zetels verloor, ziet Peter het als haar eerste opdracht om duidelijk te maken dat het CDA een partij van de samenleving is die zorgen van mensen vertolkt. De 43-jarige predikante Peet Oom kreeg van de leden 60,9 procent van de stemmen en versloeg daarmee Sjaak van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland. In Noord-Ierland is een politieman zwaar gewond geraakt bij een aanslag. In de plaats Oma ontploft een bom onder zijn auto. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. De afgelopen jaren hebben radicale katholieke groeperingen... enkele aanslagen gepleegd op Britse doelen in Noord-Ierland. Toch is het er sinds 1998 relatief rustig. In dat jaar werd het Goede Vrijdag vredesakkoord gesloten... dat in een referendum de steun kreeg van de Ierse en Britse bevolking. Het weer...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 Stoptbc.nl, Giro 130 Den Haag. NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9563. Het is een druk voetbalavondje, vijf wedstrijden. dat AZ is straks om kwart voor negen de laatste. Om kwart vracht Heerenveen Excelsior, De Graafschap NAC en Willem II Roda. En om kwart voor zeven al begonnen. Ik heb goed nieuws voor u, want u zult mij weinig horen. Maar vooral bij Twente PSV, en die handkant en Bas Tegeler. Het is 0-0 in Enschede. Goedenavond vanuit het... Uh... Arkenstadion, dat mag niet meer. De golfsvesten, waar na 17 minuten voetballen. twee momenten van grote opwinding zijn geweest. Het eerste na 11 minuten uit een hoekschop van Janssen. Een hoekschop dus van Twente. Een kopbal van de Jong en Lens. Zo leek het toch. Bij de doelpaal met zijn hand naar de bal. Isaacsson had al geen antwoord meer. En de bal via de hand van Lens buiten. Maar Blom zag het niet. Gaf geen strafschop aan Twente. Wat hij denk ik wel had moeten doen. Want het had toch verdacht veel weg van een hensbal. Maar dus de scheidsrechter, of niet gezien, of andere gedachten. En vijf minuten later zo even het moment van opwinding aan de andere kant. Een aardige bal van Bakkal na voorzet van Djoezak. Maar net naast. En nu Theo Jansen achter de bal voor misschien wel een nieuw mooi moment voor Twente. Met de voorzet bij de tweede paal. Chad is er dichtbij. Wisker ook. Maar allebei komen ze net een paar stappen te laat. Aardige wedstrijd zo in de eerste 18 minuten in deze heel belangrijke wedstrijd ook. Want nummers 1 en 2 tegen elkaar PSV... 28 gespeeld, 61 punten. En een enorm uh, voordelig doelsaldo voor 46. Dat is bijna een extra punt. En uh, de nummer 2, FC Twente, 28 gespeeld en 60 punten. Eén puntje minder dus. En niet alleen met die uh, actie van uh, Lens had het een penalty moeten zijn. Maar dan, als uh, Blom had gefloten, ook nog een rode kaart voor Jermaine Lens. Vanwege het uit het doel slaan van de bal. Dat is dus allemaal niet gebeurd. Misschien wel zo goed ook voor de wedstrijd. Maar uh, daar mag je eigenlijk niet naar kijken. Als weer Twente dat beter is in de eerste 18 minuten. Balbezit heeft via Chatli Die een goede wedstrijd speelde door de week met België. Onder andere zijn eerste doelpunt scoorde. En nu de aanval gaat. En een goede aanval via Luc de Jong. Nee, want uit het doel komt Isaacson. Hier is op tijd dat de bal net iets te hard was. En het ook nog buitenspel was van Luc de Jong. Maar het spel gaat verder met balbezit voor PSV. Zo gebeurt er in ieder geval wel het een en ander nu. 19 minuten gespeeld. PSV combineert met Bakal nu een paar meter over de helft. Over de middenlijn op de Twentse helft. Via Zunza komt de bal dan terug bij Erik Pieters. Van wie nog wat twijfel was of hij zou kunnen spelen. Viel uit afgelopen dinsdag bij het Nederlands Elftal met wat klachten van de, aan de knie. Het blijkt dus allemaal mee te vallen. Nu Berg, geen buitenspel, komt de ene voor PSV. Nee, een weergaalloze redding van Michailov. Die boos is op met name Benson Die daar Berg wel heel makkelijk uit zijn rug laat lopen. En luttele minuten na de kans voor Bakal. Want dat was een behoorlijke kans van zo even. Komt nu echt de reuze mogelijkheid voor Berg. Maar je zou bijna zeggen, hij laat zien waarom hij de pas zes heeft gemaakt dit seizoen. Michailov, goede redding op tijd zijn doel uit. Maar Berg, 1 op 1 met de keeper, moet hem er toch eigenlijk inschieten. Levert wel een hoekschop op voor PSV via Zuzak. Vanaf de rechterkant met linkerbeen komt hij bal voor het doel worden ingekomt door Marcelo. Maar bal gaat over het doel van keeper Michailov. De uitstekende Bulgaarse keeper van FC Twente die daar natuurlijk ook goed bij zat. Maar een beetje spits in uh, vorm had die bal zeker gemaakt. Want hij kwam prettig voor het rechterbeen van uh, Marcus Berg. Maar hij uh, miste omdat hij de bal eigenlijk recht op Michailov uh, schoot. Fred Rutte kijkt wat uh, bedeest achterover hangend op zijn bank. Fred Rutte, ex-speler van Twente... Tussen 1980 en 1992. Maar is 12 jaar. 304 wedstrijden gespeeld. En ook nog assistenttrainer en hoofdtrainer. in uh, Enschede. En nu dus aan bewind bij PSV. PSV dat de bal oppikt achterin. via Pieters. Die kan koppen naar zijn keeper, naar Isaacson. Ja, het zijn leuke 20 minuten die we hebben gezien. omdat wij de ploegen aanvallend voetbal spelen. Maar nog geen doelpunten. Na 21 minuten nog altijd 0-0. Met Wenten dus Brian Ruiz. op de bank gebleven. Niet in staat om 90 minuten te voetballen. en dan maar een deel van. De terwijl Twente de bal overneemt van PSV nu omdat Lens wacht op de bal. De bal niet op hem. En zo heeft Twente die weer terug omdat daar een slim voor Lens komt. Jans uiteindelijk de bal krijgt. Wegdraait van de tegenstander. een met peer naar voren geeft Bayrami. Dus op de plek rechts voorin. Waar normaal gesproken Ruiz had moeten staan. Krijgt de bal niet onder controle. Dan nog een keer Jans op de eigen helft. Raakt dan de bal ook kwijt. En dan neemt PSV over en is het weg met Bakal. Is er wel beweging op het midden van het veld. Dat heeft Bakal aan de zijlijn niet gezien. Dat duurt allemaal zo lang dat hij daar ook weer de bal bespeelt. En dan mag Twente eruit komen met Landzaad. Droogte van de middenlijn. Tackle op de bal gespeeld, zegt Blom. Dat denk ik dat de scheidsrechter dat goed gezien heeft. In weerwil van het publiek. Goede tackle van Hens. Balbezit weer voor PSV. Opvallend dat Kevin Blom de scheidsrechter is vanavond. Hij was ook scheidsrechter bij PSV Twente. 0-1 toen in Eindhoven voor FC Twente. Doelpunt um, van toen van Chatli. Zeven keer geel en één keer rood voor... Vukovic hier niet meer bij is bij PSV. En nu mag hij dus ook deze wedstrijd fluiten. En heeft het niet makkelijk met een paar beslissingen. Met name die bal op de doellijn. De kopbal van Luc de Jong. Uit het doel eigenlijk gehaald met de hand door Jermaine Lens. Waar uh, Blom het uh, niet zag. Maar dat kan ook weer in het voordeel werken van Twente. Want ik denk, uh, zo werkt het toch in het menselijke brein dat uh, grote uh, twijfelgevallen dan in het voordeel gaan uitvallen van FC Twente. Als Wischroff de bal heeft gekocht. De aanvoerder. Maar komt hem naar Hutchinson. Die brengt hem uh, richting Berg. Berg komt de bal richting. Bakal, maar die kan niet in balbezit komen. De bal gaat terug naar Michailov, die een lange trap naar voren heeft. Waar Luc de Jong op elke bal sprint, maar het nu niet kan winnen van Bauma. Bauma komt, maar de bal komt bij Brahma terecht. Aan de rechterkant, Bayrami ingespeeld. Die staat ter hoogte van de middenlijn, moet de bal terugkaatsen naar Brahma. Probeert dan meteen weer de diepe bal te geven naar Bayrami. Die loopt er wel achteraan, maar de bal is te hard. Komt in de voeten bij Bauma. terug naar Isaacson. Bayrami loopt door, Isakson. Nou ja, Bayrami loopt niet door. En zo krijgt Isaacson, die nog even leek te schrikken van de eerste aanleg van Bayrami... nu toch alle kans om rustig de bal weg te trappen. Dat doet hij in de richting van Germaine Lens, die laat zich van de bal zetten door Bart Buissen, die dan veel meer tijd heeft om uit te verdedigen dan hij denkt. Het doet met een omhaal, dat is dom. Balverlies, PSV neemt over op het middenveld via Hutchinson en via Manolev vanaf de rechterkant. Halverwege de helft van FC20 gaat de bal terug naar de middencirkel, waar Bouwma is aangespeeld. Die verlegt het spel naar de linkerkant, naar Zuzak. De beste speler op dit moment gewoon in de eredivisie met zijn 15 doelpunten en 13 assists. Ongelooflijk uh, hoog rendement van de Hongaar die het uh, niet waar kon maken tegen Nederland. Maar ja, dan... Uh... Een beetje over een heel ander spelletje wat de Hongaren speelden. PSV nog altijd de bal balbezit via Bouma. Bouma nu richting de middellijn. Gaat de middellijn over en speelt hem in de voeten van ex speler Engelaar. Die nu dus alweer een tijdje bij PSV speelt. De bal gaat naar de rechterkant, naar Manolev. Manolev naar Lens en loopt zelf door. Lens heeft de bal halfweg in de Twente zelf. Dreigt naar binnen, gaat naar binnen. Snel, er komt een tackle. Die is eigenlijk te laat. Ik denk dat de man die de tackle inzet, Buizer, toch in ieder geval iets van Lens ook raakt. Lens is uit balans, krijgt geen vrije schop. Scheidsrechter Blom wuift het weg. Lens kijkt nog eens naar de scheidsrechter en zegt. Goh, had je daar niet? Nou, ik denk het wel eerlijk gezegd. Balbe zit wel weer voor PSV via Marcelo. Die de bal heeft meekregen van Bouba. En de Braziliaan kiest opnieuw voor Lens. Hakje van Lens. Overname van Twente. Bakal houdt al zijn tegenstander. Brahma vast die ze dan heel boos maakt op Blom. Hij krijgt wel een vrije schop, maar vindt denk ik dat de scheidsrechter hier nog een kaart moet trekken. Omdat op deze manier de counter van Twente even op hoogte eruit wordt gehaald. Dan wil Twente de vrije schop snel nemen, mag dat ook nog niet. Omdat de scheidsrechter nog met Brama in conclave was. Ja, dat is dan wel weer de eigen schuld van Brama. Vrije schop voor Twente, daar gaat het dan uiteindelijk toch verder. Een meter of 15 voor de middenlijn met Bengtson achter de bal na 24,5 minuten in Enschede bij 0-0 stand bij Twente PSV. Het is natuurlijk een uh, belangrijke week voor beide ploegen. Uh, niet alleen deze wedstrijd, maar ook uh, donderdag. Villarreal voor FC Twente en uh, Sporting Portugal voor Benfica. Uh, uh, Benfica voor uh, PSV uh, in de Europa League. En nu is er balbezit voor Bagrami. Volgende week overigens ook nog twee aardige wedstrijden met Twente Roda en PSV Heerenveen. Uh, maar dat terzijde als Twente weer in de avond gaat. Maar Manuel heeft goed oplet en de bal wel over de zijlijn trapt om zo een hoekschop te voorkomen. Uh, voordat Chatli gevaarlijk kan worden is de inworp daar na 25 minuten voor, uh, voor uh, FC Twente. en gebeurt dat aan de linkerkant van het veld. Gaat de bal naar Luc de Jong met uh, Marcelo in zijn rug. Marcelo wint het en dan loopt Lens de bal. Lijkt het over de zijlijn, maar de bal blijft net binnen. Kan Twente niet overnemen is de inworp nu wel het geval voor PSV. Halverwege de helft van PSV bij hey, die nog altijd 0-0 stand. Het publiek uh, boos omdat ook men daar aan de overkant uh, waar iedereen de vrijdicht dicht op zit dacht dat die bal over. ...over de zijlijn was geweest en Twente dus had mogen ingooien, dat is niet het geval. PSV gooit, gaat overigens weer bijna mis, want weer bijna gaat de bal over de zijlijn. Manuel houdt hem net binnen na een slechte kaart van Hutchinson. En dan mag toch Bouwma er met de bal vandoor. Hij speelt dus toch hersteld van een hamstringblessure op Wilfred Bouwma... ...hoewel wij ook al Rodrigues, vrij vroeg in de wedstrijd, zagen warm lopen bij PSV. Daar is hij ook nog steeds mee bezig. Of dat te maken heeft met Bouwma is niet duidelijk, maar dat zou natuurlijk kunnen. 26e minuut. Pieters aan de bal. Aan de linkerkant van het veld. Op de Twentse helft. Waar PSV nu massaal bezit van heeft genomen. Engelaar, kaatst de bal terug naar Bauma. Bauma breed naar Marcelo. En ook hij komt nu op de Twentse helft. Dan wil Hutchinson de bal. Die krijgt hij ook. Onder druk van Theo Jansen. Gaat de bal terug naar Marcelo. En weer terug naar Bauma. Bauma die de bal eventjes rustig onder controle heeft. Overigens bij de ploegen missen. Een belangrijke speler. Vonen geschorst. Aan de ene kant bij PSV dus. En Douglas geschorst. Aan de andere kant bij... Uh, onze vrienden van FC Twente waar uh, uh, Bengtson uh, in zijn plaats speelt. En nu ziet dat de bal over de zijlijn gaat in het voordeel van PSV. En Lens en Manolev gaan zich melden bij die inworp aan de rechterkant. Lens neemt de bal op Manolev kort krijgt hem terug van Manolev. En dan heeft Lens de bal en heeft Buizen tegenover zich. Schiet de bal tegen Buizen aan, gaat de bal weer over de zijlijn. Het is even een wat rustiger periode dan het eerste kwartier van deze wedstrijd. Maar reken maar dat het stilte voor de storm is. Want beide ploegen willen toch wel erg graag winnen als de inworp genomen wordt op Marcus Berg. En hij speelt de bal terug op Manolev. PSV heeft in ieder geval in de laatste fase wel wat meer de bal. Er komt ook wat meer met veel mensen op de Trentse helft. Ook nu Manolev weer mee die dan een voorzet probeert te geven. De bal nog voor krijgt ook langs Chatli, komt per keer in de post terug naar het uitverdedigen van Bengtson. Dan gaat dan over de zijlijn Ingooit PSV. Manolev neemt die bal naar Lens. Lens in het strafgebied van Twente. Draait weg, draait naar binnen wil schieten, maar dan moet het met links. Twijfelt, twijfelt zo lang dat Buizen de bal kan wegtrappen, maar weer ingeleverd bij Manolev. De druk van PSV neemt wat toe na een klein half uur de voorzet weggekopt door Rosales en opnieuw ingebracht dan naar Djucak, maar de paas van Pieters is te ver. En te onhandig. Daar kan Zoetzak niet meer bij komen. En ze rolt de bal aan de andere kant van het veld opnieuw over de zijlijn. Maar mag dit keer dus Twente gaan gooien na 28 minuten. Doet dat meter of 10 bij de eigen cornervlag vandaan. Rosales, de Venezolaan, heeft de bal op het hoofd gegooid van Bauma. En dus neemt PSV over met Bakal. Ex-Twente heeft hier een wedstrijdje of 30 gespeeld. De bal komt niet echt lekker bij een ploeggenoot. Maar via Pieters en Hutchinson blijft de bal bezit voor PSV... Mano heeft de bal even terugkaatst op Marcelo. Marcelo, bal breed naar Bouma. Het is even flink drukken van PSV. Nog geen echte hele grote kans in de laatste vijf minuten gezien. Daarvoor wel een paar hele aardige voor Berg en voor Bakal. Nog altijd het rondspelen van de bal door... Pieters naar Bauma. Bauma kan hem weer breed geven op uh, Marcelo. Marcelo gaat nu over de middenlijn aan de rechterkant van het uh, veld. Gaat uh, met grote passen richting het doel. En uh, komt dan uit bij het Stafschopgebied. En bereikt dan Lens. Lens nog altijd in balbezit. Lens op de rand van het Stafschopgebied maakt Hens. En dat klinkt heel lekker. Lens maakt Hens. En dus een vrij trap voor FC Twente. Een applausje van het uh, publiek. Zo van, hey Blom, nu zie je het wel. Toen hij net uh, zijn <laughs> eigen doel dat deed, had je het niet gezien. De bal van Jermaine Lens En de vrije schop van Twente inmiddels genomen. Waar Bengtson heeft ontvangen van Wisserov. En nu ziet dat Bakal komt. De vervanger dus. op die positie speelt hij ook weer. Otman Bakal van Ola Toijwonen. Bal terug naar de keeper. Hoge heis naar voren. Op het hoofd van Engelaar. Die zo lang is dat hij zonder te springen het komt wel van Landsaat wint. En dan komt de bal voor de voeten van Rosales. Die zo schrikt van de aanwezigheid van Dujak Dat de bal uh, uiteindelijk wel via Dujak over de zijlijn gaat. Maar controle bij de Venezolaan was ook bepaald niet. Ingooit Twente, 10 meter voor de middenlijn. Rosales kijkt en kijkt en kijkt en zoekt en vindt dan uiteindelijk een tegenstander. Pieters. En die speelt er meteen door op Engelaar. Engelaar door terug naar Pieters. Pieters naar Lens. Lens goed opgevangen door Buizen. En dan Theo Jansen die hem op Brama speelt en terugkrijgt. Theo Jansen heeft nu balbezit. Ook de helft van de PSV. Wordt flink... Uh... Aangepakt door Hutchinson. Maar Jansen blijft in balbezit. Dat doet hij heel knap. En nu uh, komt hij ook nog Maneluf tegen. En ook daar wint hij van. Door de bal even naar Lanza te spelen. Via Lanza naar Chatti. Chatti naar Jansen. Jansen, goede bal richting Wie. Uh, ja, naar Bagrami, Maar daar zat uh, Zoetak tussen. Maar Bahrami had. Nou, dat vond ik geen overtreding. En een heel klein schouderduwtje wordt bestraft door Kevin Blom. Een schouderduwtje van Bahrami. Terwijl uh, Preudom aan de kant een beetje cynisch lacht. Het was, uh, nee dit is geen overtreding, zien wij nu ook in de herhaling. Hij hey, uh, gebruikt zijn lichaam en dat uh, mag, want het is een, uh, een uh, echte mannensport. Alhoewel, ook dames kunnen dit doen. Maar dat terzijde is de vrije trap voor PSV na precies een half uur spelen bij 0-0 stand. Oh, ik wilde nog zeggen, ook dan is het mannensport, maar laat ik dat niet te hard op zeggen. Uh, vrije schot voor PSV nu na een overtreding halverwege de Twentse helft. Uh, die buizen maken in het duel met Lens, dat gebeurt na een half uur. 0-0 stand. PSV dus in de voorbije fase wat dreigender geweest. Maar geen grote kansen gekregen in de momenten daarvoor dus wel. Want de beste kansen van deze wedstrijd zijn toch echt voor PSV geweest. Met name voor Bakal en die enorme kans voor Berg. Maar nu neemt Twente over en mag het zelfs denken aan een counter. Tenminste, Chatley aan de bal. Is er eigenlijk iemand voor in? Ja, nu wordt diepte gezocht door Luc de Jong en is hij meteen weg en aanspeelbaar. Twee mensen voor de goal. Dan komt de bal. Er is langzaam met het hoofd. langzaam met het hoofd. Maar ruim over het doel van Isaacson. Goede afgemeten voorzet van Luc de Jong, dat zeker. Landsaat heeft een metertje ruiken van zijn tegenstander, maar staat wel op een meter op acht van het doel. de bal eigenlijk over Isaacson heen tillen in de verre hoek, maar ruim over het doel. Mogelijkheid voor Twente, dat wel, na dikke een half uur. Nog even terugkomen door het schouwvoetbal. Ik heb vorige week Daphne Koster ontmoet. Een hele leuke en goede voetballer. En dat, uh... Mag ook een keer gezegd worden. Balbezit voor FZ Twente. Staat 0-0 met balbezit voor Theo Janssen. De bal de diepte in speelt naar Het Chatli heeft hem ook te pakken gekregen aan de linkerkant. En Marcelo tegenover zich. Chudley brengt de bal voor het doel. Maar die is te scherp. Die bal gaat langs het doel van Isaacson. En dus mag de Zweedse keeper van PSV de bal weer in het spel gaan brengen. En 31,5 minuut gespeeld. Wat kansen gezien. Met name in de beginfase zag je dat FC Twente probeerde snel een doelpunt te forceren. Dat lukte niet, was er wel heel dichtbij. Maar daarna waren de kansen er toch ook wel voor. PSV via Bakal en Berg... Maar vooralsnog staat het 0-0 met een diepe bal naar Lens. Waar Buizen zich verkijkt en Lens de bal heeft gekregen. Via Buizen gaat de bal dan toch over de zijlijn. En wil Lens een vrije trap hebben. Maar meer dan een inworp wordt het niet voor de speler van PSV die aardig in vorm is. Lens en de inworp overlaat Armano Leff. Buizen heeft zijn handen ook meer dan vol. Hij krijgt dus toch weer de voorkeur boven Tindalli die op de bank zit. Bakal aangespeeld uit ingooien. dan gaat de bal weer naar Lens. Gaat er een armenhoog van buizen dat Lens buiten spel zou staan. Er is geen sprake van, maar blijkbaar schrikt Lens zo dat hij op de bal gaat staan. En vervolgens zichzelf uit balans brengt. Bakal schiet hem te hulp, maar loopt dan de bal over de zijlijn. Het is twee keer erg knullig van PSV. En zelfs zo krijgt ook oh, zelfs een duwtje van Bakal. Vrij schop voor Twente en die bal ligt er weer aan de voeten van Michailov. Na dik een half uur Wisserhof aangespeeld. Even onder druk gezet door Bergen en dan weer terug naar Michailov. Geen beweging nu. Dus Michailov kijken met de bal aan de voet, rustig meegeven aan Bengtson. dat kan. Dan komt Bakal storen en moet de bal denk ik weer terug naar de keeper en dat gebeurt ook. Dat gebeurt met uh, weer een balletje terug naar Bengtson. Nu heeft hij wat meer ruimte voor zich, kan draaien en uh, naar voren kijken om uh, de opening te zoeken via Chatli. Chatli bal terug even naar Brama. Nee Buizen, Buizen naar Bengtson. Bengtson naar Brama, Brama opent naar de rechterkant voor FC Twente met uh, Wisco of de aanvoerder. Wisco speelt de bal. Meteen door naar Rosales. Rosales loopt met de bal. Speelt hem naar Bajrami. Bajrami doet dat goed. Uitsteken langs twee man. En kan hem dan net niet bij Rosales krijgen. En dan is het uitkijken geblazen voor FC Twente Als de counter daar is met de diepe bal van Engelaar. Maar die is te diep. En kan opgepikt worden door Michailov. actie van Bajrami was knap. Het publiek is opnieuw boos. Omdat men vond dat Zuzak, die uiteindelijk met de sliding daar de paser uithaalt Die diep had moeten gaan op Rosales. Dat Zuzak de bal daar met de hand zou hebben tegengehouden. Het is moeilijk te zien of dat zo is. Blom heeft het in ieder geval niet kunnen ontdekken. In de snelheid waarmee dat ging. Na 33 minuten voetbal een 0-0 stand. Zo heeft Twente wel op een aantal momenten in deze wedstrijd het gevoel dat het door de scheidsrechter, Laat ik zeggen niet helemaal begrepen wordt. Terwijl Jansen een vrije schot neemt en dat te ver doet. Want die bal komt buiten het bereik. Blijft moet ik zeggen buiten het bereik van Landsaat en anderen. En komt in de handen van Isaacson die snel uitgooit nu naar... Uh... Marcello, een van zijn twee centrale verdedigers. Lens kopt dan de bal door. Blijft buiten het bereik van Berg. Benson kopt weg. Komt die bal voor de voeten van Lansaat? Die krijgt een troogte van de middellijn niet onder controle. En als de bal dan bij de zijlijn bij Lens uitkomt... kan hij onder druk van Buizen niet anders dan de bal terugspelen op de eigen helft. Weer een diepe bal. Dit keer van Engelaar. Komt voor de voeten van Bakal. Bakal naar Berg. Rekende daar niet op en dus weer bal kwijt. En bal opgepikt door Benson. Die wordt wel eventjes vastgezet door zijn landgenoot Berg. Maar hij kan er goed uitkomen... Bengtsson via Michailov en via Peter Wissgroov. Wissgroov loopt met de bal aan de voet, komt richting de middenlijn. brengt hem dan even naar de rechterkant, naar Rosales. Rosales helemaal terug naar Michailov. Haalt daarmee toch uh, uh, nogal de snelheid eruit. Want Michailov is ook iemand die uh, graag langdurig kijkt... van wie zal ik nou eens uh, het genoegen geven om de bal uh, te gaan brengen. Nou, hij doet dat bij uh, Maneles, zijn landgenoot. Maar die speelt wel bij de vijand voor hem... En Manolev gaat eens lopen met die bal. Brengt hem naar de rechterkant. Naar Engelaar. Engelaar. Bal breed naar Bouma. Bouma naar Pieters. En zo is het spel verlegd naar de linkerkant van PSV. Maar Pieters wordt even opgejaagd door Bajrami. Gaat de bal richting Soetzank. Nog weinig van gezien. Behalve die goede voorzet op Bakal. Want de overname is daar voor FC Twente. Met Rosales aan de rechterkant. Rosales gaat de voorzet geven. Daar is Landzaad mee. Daar is ook Marcello mee terug. Om de bal weg te koppen. En dan kan Manolev de bal weer richting de middenlijn spelen. Dat was een countermog de voor Twente had toch wat meer ingezeten. Maar de paas in de richting van opnieuw de Lanza, die daar dus wel telkens opduikt, is te kort in dit geval. Aan de andere kant is de bal weer buiten het speelveld gekomen. En mag Twente er ook voor de middenlijn gaan gooien aan de linkerkant via Buissen, de Belg. Dan gaat de bal terug naar de aanvoerder van Twente, Peter Wiskerof. Michailov nu als een soort libero biedt zich aan op de rand van zijn eigen strafspelgebied. Wisskerhoff wil dat niet zien en geeft de bal aan Bengtson. Krijgt hem meteen terug ook. Twente wacht nu met 1, 2, 3, 4, 6 spelers. Op de helft van PSV eigenlijk gestaffeld staan ze daar te wachten totdat er een diepe bal komt. Nou, nou kan Bengtsson dus niet anders als dat hele middenveld zeg maar tegen de aanval aankruipt. Er komt ook een diepe bal, maar die wordt dan door PSV kinderlijk eenvoudig onschadelijk gemaakt en uitverdedigd. En zo is het balbezit weer voor de ploeg uit Eindhoven via Marcello. Marcelo naar Engelaar. Engelaar draait uh, zich vrij en speelt de bal dan de diepte, in, maar te hard richting Hutchinson... Goed bezig, die Hutchinson, die Canadees. Makkelijk ingepast in het team van Fred Rutte. En een belangrijke schakel gebleken in uh, dit seizoen. Waarin PSV niet altijd even uh, geweldig voetbal speelt. Maar ze staan toch maar bovenaan met uh, 61 punten. Puntje meer dan FC Twente. De bal gaat de diepte in richting uh, Luc de Jong. Luc de Jong, goed gedaan. Maar wordt even op de huid gezeten uh, door Marcelo. Gezien door Blom. Die geeft daarvoor een vrije trap aan FC Twente. Halverwege de PSV-helft. En dan gaat Engelaar nog eventjes klagen en praten met de scheidsrechter. Want dat is tegenwoordig mode. Elke keer als de scheidsrechter te fluiten moet je daar ongeveer discussiegroepen voor gaan oprichten op het veld. Omdat iedereen er wel zijn zegje over gaat doen. Zonder dat dat ten goede komt, ten gunste komt aan de de snelheid van het spel. Theo Jansen achter de bal. Bal op de helft. Halverwege de helft van PSV. Na 37 minuten. Hij legt een breed op Rosales. PSV is al in afwachting van de voorzet. Die mag Rosales dan nu alsnog gaan geven. De bal blijft hangen. Chadli, half. Wie wilde schieten van Twente? Bayrami wil dat wel, maar komt er niet naartoe. En dan wordt de bal door Engela uitverdedigd. Twee momenten eigenlijk waarin Twente sneller moet handelen. Om tot gevaar te komen. Maar tot twee keer toe lukt dat niet. Met name dus bij Bayrami. Die wel heel veel tijd nodig heeft om eens te gaan fantaseren over de mogelijkheden die hij daar allemaal heeft. En uiteindelijk het juiste sprookje niet vindt uit het dikke boek. En dan is het boek weg ook. En is de bal aan de zijkant uitgekomen waar Twente dan, dan nog wel via Rosales een mag gaan nemen. Heeft dat gedaan op Bankson. Bankson bal de diepte, maar wordt weggekoopt door Marcelo. En weer opgevangen door Brama Brahma de schakel op het middenveld. De verdedigende middenvelder die dat uh, uh, altijd heel goed uh, doet bij FC Twente en zelfs zo heel af en toe het doelpuntje meepikt. Hij moet nu opletten omdat Hutchinson zich vrij heeft uh, gelopen, maar dan is er uitstekend werk van Bajrami die uh, de bal heeft opgepikt. De zweet gaat eens lopen met die bal, vindt Pieters tegenover zich. Trekt dan naar de rechterkant richting de zijlijn. De uh, opkomende man is Rosales en nog altijd Bajrami, maar dan raakt hij hem kwijt en is Rosales ook weg. En dan is het oppassen geblazen voor FC Twente als het uh, balbezicht voor Hutchinson is. En hij speelt heel goed Bakal aan. Bakal naar rechts. Naar de vrijlopende Marcus Berg. Berg naar de doorlopende Bakal wilde ik zeggen. Maar dat doet hij niet. En dan zoekt hij het in de melee van spelers bij Lens En levert dat verder voor ons nog niets op. Maar nog wel balbezit voor PSV. Via ja, Dzoezjak nog niet heel aanwezig in deze wedstrijd. En uh, een diepe bal dan. Berg met een gelukje. Berg 1-0. Nee, wat een ontzettende kans weer voor Berg. Die de bal... Echt met een gelukje langs twee tegenstanders meekrijgt op de rand van het strafschopgebied. Wil wegdraaien. Eigenlijk de bal vergeet. En plotseling ligt hij dan toch weer voor zijn voeten. Waar hij geen rekening mee had gehouden. Omdat Benson de voorstad maar over de bal heen gaat. En dan staat hij plotseling toch berg oog en oog met Michailov. Niet voor het eerst. Maar opnieuw omdat dit keer ook de inzet van Berg ongelooflijk zacht en zwak is... is Michailov de situatie de baas. PSV komt weer, weer Berg met het hoofd. Nee, dit keer komt hij niet bij de bal omdat hij een duwtje krijgt op het laatste moment van Wiskarov. Zuncak zet de bal opnieuw voor Bakal. Is het nu 1-0. Nee, want de bal voorlangs. En ook daar ziet Berg dan geen kans om zijn voeten tegen de bal te krijgen. Het is langzaam maar zeker een klein wondertje dat PSV met 4-5... Nou ja, bijna 100% kansen hier nog niet gescoord heeft in Netschede. Ongelooflijk dat Berg niet ook zojuist zijn voet niet tegen de bal kon zetten. Want hij leek er toch heel erg dichtbij te zijn bij die voorzet van Bakkal. Maar goed, PSV dus in een goede fase. Nog altijd 0-0 de stand. Vijf minuten voor rust. Het publiek gaat er maar eens achter zitten. Weer 24.500 man in de goalsvesten. Die ook de komende wedstrijden gewoon uitverkocht is. Geen kaart meer te krijgen of het moeten de teruggebracht kaarten zijn. Maar die zullen zeker niet komen als Twente de bal heeft. Via Theo Jans. speelt de bal naar de Jong. De Jong bal naar de rechterkant. Waar Bajrami de bal probeert door te geven naar De Jong. Maar die is niet echt volop doorgelopen. En kan de bal dus niet onder controle krijgen. En zo kan PSV weer in de aanval gaan. In de slotfase van de eerste helft. Waar het nog altijd 0-0 staat. Maar dat is zeker voor FC Twente een uh, meevallertje. Want Berg heeft al aardig wat kansen weten te verprutsen. Maar ja, ook dat hoort bij het voetbal. Als de bal aan de rechterkant is waar Lent zich verslikt. En het balbezit is voor FC Twente. ...van de eerste helft waarin PSV de wedstrijd langzaam maar zeker wat naar zich toe getrokken heeft. En toch in ieder geval de dreigendere ploeg, de gevaarlijkere ploeg is geweest. En je hebt toch dat gevoel dat als daar een spit staat die in zijn element is... ...een spit staat die vol zelfvertrouwen het gevoel heeft dat het hem allemaal wel kan gebeuren dit seizoen. Dat PSV gegarandeerd op 1-0 voor had gestaan hier in Enschede. Maar omdat de bergstaat die het toch moeilijk heeft met zichzelf nog altijd pas zes keer scoorde dit seizoen. En dus ook vandaag 200% kansen om zeep heeft geholpen staat het nog 0-0... Wat zal PSV en Fred Rutte goed doen dat de ploeg uit Eindhoven over... toch in ieder geval de ploeg is die boven ligt in de eerste fase. Balbezit voor Engelaar. Wacht, Surplas en wijzen naar Marcelo. Komt er maar overheen. Dan de diepe bal versturen naar Lens. Ook dat gaat makkelijk. Dan moet Bengtson daar naartoe. bal komt er ineens voor. Daar is Berg. Die maait weer over de bal heen. Weliswaar onder druk dit keer nog van Wisgerhof. De bal komt laag het strafgroepgebied binnen. Het hoogte van de penalty stip wilde hier hem in één keer. Boef, zoals Van Nistrooy afgelopen dinsdag scoorde... Wilde die hem wel het doel van Michailov Vuren, maar hij maait er gewoon overheen. Ja, het is niet te geloven. Dit is uh, echt een goede mogelijkheid hoor, voor PSV. Ook nu weer. En nu uh, ja, half geraakt, die bal, uh, rolletjes. Uh, het, het gaat niet goed met uh, Marcus Berg. En als je dan op de bank kijkt, dan zit daar nu ook uh, Nijland uh, weer eens een keer erbij. Uh, ja, dat zou iemand kunnen zijn die, uh, die het uh, wel zou kunnen doen, maar geen... Uh, een uh, uh, goede uh, beurt tot nu toe voor Marcus Berg. Balbezit voor PSV. We zitten in de 43ste minuut van de eerste helft. 0-0 de stand met Bouma. Bouma die kijkt en uh, weet eigenlijk uh, dat het uh, veld heel ja, beperkt is. Uh, de, de heel nauw zit. Het uh, zit bovenop elkaar. Als ook met de bal richting tweede paal komt... De bal wordt uh, half uh, weggewerkt, maar dan toch nog opgevangen door PSV via Hutchinson. bal naar de rechterkant naar Manolev. Manolev, PSV ruikt mogelijkheden in de slotfase van de eerste helft. In Enschede. 0-0 stand. Hutchinson aan de bal. Dreigen, dreigen, dreigen. Met Landsat voor zijn neus. Schieten met links. Kan dat? Nee, bal kwijt. Dat kan wel, maar dat was niet de bedoeling, denk ik. Janssen één keer met een verre trap. Knappe bal van Jansen in de richting van Luc de Jong. Isaacson komt straks op het gebied uit. Isaacson heeft de bal te pakken. Maar ten nauwe nood. Je kan je ook afvragen, keeper, wat doe je daarvan? Bouma is daar gewoon nog bij. En Je maakt het je verdediger moeilijker. Eerder dan makkelijker. Nu gaat de bal, omdat Isaacson hem tenminste nog raakt. Want je denkt ook nog elke keer voor hetzelfde Dat loopt hij er gewoon helemaal falikant langs. Blijft het bij een ingooi voor Twente aan de rechterkant. Met Rosales die gegooid heeft naar Luc de Jong. Terug naar Rosales. Die draait naar binnen als hij wil schieten. Moet en met links. Rosales, nou de ruimte is er wel. Laat het dan over aan Jansen met een vlammend schot. Nee, een heel zwak schot. En een bal die van richting wordt veranderd bovendien. Hij wil het bekeken doen, Jansen. Geen streep, maar met gevoel. Maar het gevoel eindigt op de rug. Van tegenstander Hutchinson en via Hutchinson krijgt Twente dan nog een hoekschop. En toch verbazing me er altijd weer over dat zo'n speler als Rosales niet dermate tweebenig is. Want hij durft gewoon niet te schieten met zijn linkerbeen. En uh, legt de bal dan toch wel redelijk goed. Maar hij heeft daar een uitstekende mogelijkheid om met links de bal in te schieten uh, op het doel van PSV. De hoekschop staat er nog voor Theo Janssen. Hoekschop nummer 3 voor FC Twente. Met links vanaf de linkerkant dus van het doel af. Ja, hij komt van het doel af. En kan hij gekoopt worden door iemand van FC Twente. Ja, door Brahma. En dan Isaacson die gaat in de fout. Huk de Jong en dan wordt de bal van en de doel. de doellijn gehaald. En nog een keer. Omdat Isaacson in de fout ging... is het uh, Hutchinson uh, die de bal van de doellijn haalt. Buiten het balbezit voor FC Twente. Voorzetje terwijl er iemand van FC Twente... ik dacht dat het de jong was. Nee, het is niet de jong. Uh, geblesseerd in het strafschopgebied ligt. Het is uh, Bajrami die daar ligt. Als ik het wel heb, maar het is moeilijk te zien op zo'n afstand. Maar weer was Luc de Jong heel dichtbij. En uh, wordt er nu een uh, blessurebehandeling gegeven aan Bajrami. Die daar ligt. Een uitstekende actie uh, van Hutchinson. Die voorkomt een doelpunt. Omdat daarvoor Isaacson in de fout gaat. En weer Luc de Jong die heel dichtbij is. En weer een, doel, een uh, doelpoging van hem van de doellijn afgehaald ziet worden. Nu door Hutchinson. Miscommunicatie, denk ik, bij PSV achterin tussen de doelman Isaacson en Marcello. Want die twee lopen elkaar in de weg. Misschien dat Isaacson wel iets heeft geroepen, dat leek op los. Maar dat de Braziliaan geen idee had wat dat dan nou weer zou betekenen. Nederlandse les en cursus is aardig, maar het woord los was nog uh, niet gekomen. Want hij was pas bij de letter G. Ja, dan weet je dat nog niet. Maar hij stond de keeper volkomen in de weg. die raakte de bal dus volkomen verkeerd. En inderdaad, bijna de Jong. Eén minuut extra tijd gaat nu in in de eerste helft. Waar het nog altijd 0-0 is bij Twente PSV. En er dus over en weer mogelijkheden zijn geweest. PSV heeft er meer gekregen, dat moet erbij gezegd. Lens geeft de bal keurig terug aan Twente nu. En dan kan de slotminuut van deze eerste helft worden uitgespeeld. De Jong was er dus twee keer dichtbij, bij Twente. Maar twee keer werd de bal van de lijn gehaald. Eén keer door Lens, die deed dat met de hand overigens na elf minuten. En één keer het hoofd van Hutchinson. En balbezit voor Marcelo, die kopt de bal... Uh, richting Berg, over kansen gesproken. Berg heeft de drie gewoon verprutst. En nu uh, verprutst Pieters de bal en uh, geeft hem mee aan de herstelde Bajrami. Bajrami gaat de bal uh, richting tweede paal geven, richting de Jong. Maar de Jong wordt afgetroefd door Marcelo. Maar de afvallende bal komt terecht uitstekend bij Theo Jansen. Die hem uh, eerst wel op Luc de Jong op de benen van Isaacson. Goeie, uh, goed gedraaid en geschoten door Luc de Jong die me goed bevalt in deze eerste helft. En dan een uh, vrije trap omdat Buizen een overtreding maakt op Lens. Maar weer was dat een uh, mogelijkheid. Nu eigenlijk uit het niets. Na nou, een goed balletje overigens van Theo Jansen op Luc de Jong. Luc de Jong die drie keer dichtbij is geweest. Maar uh, nog niet heeft kunnen scoren. De overname leek even voor FC Twente. Maar Kevin Blonk is het mooi geweest voor de eerste helft. Toch applaus van het publiek. Ik denk ook wel een beetje opgelucht. Want drie hele grote kansen hebben we gezien voor PSV. Via Markus Berg die ze alle drie helemaal verprutsten. Eén kans voor Bakal voor PSV. En drie goede mogelijkheden voor Luc de Jong. Twee keer een bal van de lijn, van de lijn afgehaald. Eén keer door Lens met de hand. En één keer door Hutchinson met het hoofd. Met andere woorden, we gaan rusten bij FC Twente. PSV met een 0-0 stand. Me all your loving van Zizi. Top was dat. Het is rust bij Twente Psv 0-0. Straks om kwart voor acht drie andere wedstrijden. Heer de excelsior, Graafschap Nak en Willem II Roda. En om kwart voor negen nog Feyenoord AZ. Maar nu eerst cricket. De Finale van het WK in Mumbai. Tim Steens keken naar India, Sri Lanka. Sri Lanka was favoriet. Wie is het geworden, Tim? Ja, het is India geworden, Ronald, in eigen land. Zoals je zei, in Mumbai voor 40.000 toeschouwers is India voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen One Day Cricket geworden. Ze werden dat eerder in 1983, toen versloegen ze West-Indiës in de finale. En uh, Sri Lanka werd dat ook al een keer wereldkampioen in 1996. Toen wonnen zij van Australië in de finale. Maar dit keer was het dus een geheel, voor de eerste keer trouwens in de geschiedenis, een geheel Aziatische finale tussen India, Thuisland en Sri Lanka. En India heeft die wedstrijd gewonnen en het is feest in Mumbai. Uh, en in heel India, kan ik je vertellen, en dat blijft voorlopig nog wel een paar dagen zo. Uh, dubbel verrassend, want ik, ik las uh, eerder op de dag dat de eerste twee batters van India de vrij snel uitlagen. Ja, uh, vanmorgen om 11 uur zijn we begonnen. En het is net een kwartiertje geleden afgelopen. Dus je kan wel nagaan hoe lang zo'n wedstrijd duurt. Uh, en in, uh, Sri Lanka won de TOS vanmorgen om 11 uur. En uh, koos ervoor om te gaan betten. Dus aan slag te gaan. En toen hebben ze totaal 274 runs gemaakt... voor het verlies van zes wickets. Dus zes mensen uit. Na 50 overs. En 50 overs betekent 300 ballen. En uh, ja, na die innings van uh, Sri Lanka was het de beurt aan India... om 275 runs te maken. Maar de schrik sloeg de supporters daar in uh, Mumbai... ...al snel om het hart. Want op de tweede bal van de wedstrijd... ...van de, de innings van uh, India... ...gooide Malinga, de bowler van uh, Sri Lanka... ...gooide al een belangrijke batsman van India... ...Virender Sewak, die gooide die uit. Dus die moest al vertrekken. En een paar overs later was het Sachin Tendulkar... ...een fantastische batsman... Uh, ...de beste batsman ter wereld van India. De man die vorige week uh, of twee weken geleden... ...door die Nederlander werd uitgeschakeld, hè? Ja, precies, door Pieter Selaar. Die droomt daar nog steeds van. <laughs> en, uh, maar die ging dus al na 18 runs uit. Dus toen dacht iedereen van... ...nou, dat wordt een hele moeilijke... Opgave, maar dus toen stonden de twee andere batsmen bij India op: Gambier en aanvoerder Mahindra Singh Dhoni. Dambier maakte 97 runs en Mahendra Singh Dhoni, die stond als laatste nog in en die maakte er 91 en dat betekende dat uh, India 277 runs maakte voor het verlies van vier wickets en India dus met zes wickets won en weer wereldkampioen is. We schakelden net op tijd in om nog het slot te zien, zoiets wil je voor een finale hè? Ja, het was een fantastisch slot en uh, ja weet je, het is uh, in India, de druk was onmenselijk op die uh, India's, uh, India's team, afgelopen woensdag moesten ze tegen Pakistan spelen in India, nou, een enorm beladen duel natuurlijk, was eigenlijk een soort finale. Toen won India van Pakistan en toen was de hele natie al helemaal uh, zeg maar, op tilt. En nu de finale dus, uh, die moesten ze ook winnen, India, voor eigen publiek. Dat hebben ze gedaan en ja, wat ik al zei, het is voorlopig een paar dagen feest in India. Tim Steens, wij gaan verder met uh, buitenlands voetbal. In Engeland verloor West Ham United van Manchester United 2-4. Na uh, een 2-0 achterstand voor Manchester tot de 65 minuut... scoorde Rooney de drie in een kwartier, de derde uit een strafschop. Stoke City, Chelsea, werd 1-1. West Bromwich, Albion, versloeg Liverpool 2-1. Wigan Athletic, Tottenham 0-0. Everton, Aston Villa ook al gelijk 2-2. Newcastle versloeg wolverhampton Wanderers met 4-1. En Birmingham City won van bolton Wanderers 2-1. Uh, ze zijn al bezig. Deze is aan de tweede helft bij Arsenal tegen Blackburn Rovers. Maar er is nog steeds niet gescoord. 0-0 nog. Uh, stand aan kop. Manchester United 66 uit 31. Uh, Arsenal heeft er 58. Maar dan uit 29. En Arsenal is dus nog bezig. Chelsea is derde 55 uit 30. En het uh, verschil met Manchester United is dus al 11 punten. Chelsea speelde nog wel een wedstrijd minder. Dan in Duitsland. Bayern München versloeg Borussia Mönchengladbach 1-0. En die ene kwam van, jawel, Robben. Borussia Dortmund, Hannover 96 4-1. Werde Bremen tegen Stuttgart 1-1. Kajserslautern Bayern Leverkusen 0-1 en Mainz tegen Freiburg 1-1. Ze zijn ook in Hoffenheim eh, al bezig aan de tweede helft. Hoffenheim speelt tegen de HSV, maar ook daar is nog niet gescoord. 0-0. Stanton Kop, Borussia Dortmund, 65 uit 28. Leverkusen heeft er 58 uit 28. En Bayern München stijgt van de vierde naar de derde plaats... heeft er nu 51 uit 28. En dan naar het voetbal. Heerenveen-Excelsior is de wedstrijd die we eh, om kwart voor acht... dat is over een minuut of zeven al... gaat beginnen in het Friese haagje. En daar zit Frank Wielaert om te kijken... naar de ploeg Excelsior, ja, die weten eigenlijk al dat ze na competitie gaan spelen. En Heerenveen, die nog een beetje hoop heeft, hè, geloof ik, Frank. Ja, ze hebben zichzelf aangepraat dat ze nog een kans hebben op uh, Europ Europese play-offs. Hoog je er ook in? Nou, dan om te beginnen zou je bijvoorbeeld vanavond eens moeten winnen. En over een paar weken staat de confrontatie met Utrecht in Utrecht op het programma. En daar zou je dan eventueel nog iets kunnen doen. Maar het verschil met een Europese play plek is zes punten op dit moment. En dus wordt het uh, wat kort dag. Voor Herenveen En je zou kunnen zeggen. na aanleiding van het seizoen krijg je ongeveer wat je verdient. En dan zou Herenveen dus eigenlijk niet op zo'n playoffplek thuis horen op dit moment. Of ze moeten er nog een fantastisch slot aan breien. En op dit moment zie ik dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Aseidi twee weken geleden tegen Herakles Na een half uur uh, gewisseld. Ruim een half uur. Hij was woest. Hij staat vandaag weer gewoon in de basis. Aan de linkerkant naast Dos. Die centraal in de punt van de aanval staat. Hij was geblesseerd. aan zijn tenen afgelopen weken... Maar net al tijd fit om vandaag toch weer te kunnen beginnen. Djuricic twee weken geleden nog verbannen naar Jong Heerenveen. Maar vandaag is hij er gewoon weer bij. Hij staat ook in de basis. En centraal achterin hebben we voor de geschorste Kruiswijk een hele jonge debutant staan. Jeffrey Gouwenleeuw. Een jongen die van Jong Heerenveen komt. En 19 jaar is. En het daar zo goed doet dat hij een paar weken geleden bij de selectie is gehaald. En nu dus door Ron Jans in de basis wordt gezet. Notabene ten favure van Kopic. Die uh, gewoon, zo moet ik, ik moet zeggen Juric. want die zit gewoon op de bank. Kopic is namelijk geblesseerd. Juric of Gouweleeuw was de keuze voor Jans. En het werd dus die jongeling uit de, de eigen opleiding. En bij uh, Excelsior, daar missen ook een paar mensen. Van Steensel staat er centraal in de verdediging. Omdat Ramstein vorige keer rood heeft gekregen. Bovenberg daarentegen is weer terug van een schorsing. Hij staat er vandaag dus weer gewoon in. Klaasie, de sterkhouder op het middenveld. Die kleine die dat zo goed doet. Vandaag kan hij er niet bij zijn. Hij is geblesseerd. Er staat een andere kleine voor in de plaats. Watamaleo, die de afgelopen weken ook veelal op de bank heeft gezeten. Dat geldt ook voor Finken, die vandaag ook weer is voor het eerst sinds een maand in de basis mag beginnen. We luisteren naar het Friese volkslied. En daarna gaan we lekker voetballen onder leiding van Bas Nijhuis. Het Nak is er ook nog. Uh, beide ploegen hebben 33 punten. Ze uh, staan gelijk uh, op de 13e en de 14e plaats. Weten ze dat ze uh, geen na-competitie meer gaan spelen. Althans, dan moeten er wonderen gebeuren. En weten ook dat ze Europa niet meer in kunnen. Want ook dan moeten er wonderen gebeuren. Richard van der Maarden, waar ga je eigenlijk naar kijken? Ja, het is inderdaad een wedstrijd met twee ploegen die er een beetje tussenin staan. Maar goed, een wedstrijd op de Vijverberg in Doetinchem is altijd interessant. Een mooie ambiance, 12.000 toeschouwers. En beide ploegen proberen natuurlijk nog een paar plaatsjes te klimmen op de ranglijst. Zeker voor de Graafschap zou dat een prima prestatie zijn. Want in de Achterhoek hebben ze dit nog niet zo vaak meegemaakt. Nu al veilig en volgend seizoen weer in de eredivisie. Voor NAC is het natuurlijk gewoon een teleurstellend seizoen geweest. Met alle geldzorgen... die daar nog. De afgelopen weken zijn bijgekomen. Maar Nak had zich duidelijk meer voorgesteld van dit seizoen. Idab Delhay mag voorin beginnen als centrale spits. Dat betekent uh, dat uh, Amoa er dus niet bij is. Hij is geblesseerd aan zijn Lies en Penders. De normaal gesproken centrale verdediger en aanvoerder van Nak, Hij ontbreekt vanwege een schorsing. En het centrum achterin wordt nu gevormd door Luiks en Horvat. Bij de Graafschop eigenlijk wel de bekende namen. Wormgoer keer terug na een blessure. Was er een aantal... Weken uit vanwege een bovenbeen kwetsuur. En Jongsleker ook hij is weer terug na een blessure. Hij speelt links op het middenveld. En Kallisiet, de trainer, heeft gekozen voor twee spitsen. De Ridder en Poepon. De Vijverberg is volgelopen. Uitverkocht stadion. De wedstrijd vanavond in handen van Reinhold Wiedemeijer. Nog een paar wedstrijden speelt Willem 2 thuis in de Eredivisie. Althans, dat denkt iedereen. En jij ook, niet Niemeijer? Ja. Ik weet het niet. Ik heb heel veel wedstrijden van deze ploeg gezien. We zijn nog niet begonnen onder leiding van scheidsrechter Liesveld. Dat gaat over een paar tellen wel gebeuren, maar ik weet het niet. Je hebt nog steeds het gevoel misschien dat het wel een keer kan. De ik denkt dat het valt, kan. De bal valt steeds verkeerd. En misschien gaat het ook wel door tot het einde van het jaar. Maar ik heb hier veel wedstrijden gezien en er zit wel vaak een verhaal aan. Ook heel vaak niet, maar toch ook een aantal keren zeker wel. Vanavond moet er gewonnen worden. Dat is het devies zoals dat zo mooi heet. En volgende week daarvoor geldt hetzelfde als het thuis wordt gespeeld tegen Heracles. Dat zijn de wedstrijden waarin er nog hoop gekoesterd mag worden. Gaan die verloren? Nou, dan ga ik met je mee. Dan ziet het er allemaal uh, zeer slecht uit. Geen wijzigingen aan de kant van Willem 2. bij Rode JC. Geen titon, want die is bij de Poolse ploeg geblesseerd geraakt aan de schouder. Wordt vervangen door doelman Proes. Terwijl we zijn uh, begonnen bij een 0-0 stand na zo'n 10 seconden spelen... Proes moet het dus laten zien in zijn tweede wedstrijd voor rode JC. En voor de rest is Addo geschorst en staat K... Pamadouka de Noor in het hart van de verdediging. Bij de ploeg uit Kerkrade de nummer 7. En Willem 2 zoals bekend de nummer 18 van de eredivisie. De nummer 7 heeft de bal met Jonker. De opening aan de rechterkant van het veld. Gaat naar aanvoerder de foul die een paar meter over de middenlijn staat. Roda favoriet, Willem 2 duidelijk niet. 0-0 is het. En op kwart voor negen is er ook nog Feyenoord tegen AZ. Uh, Twente PSV, daar is het 0-0. Ze zijn nog niet bezig. Maar Frank Wielheid bij Heerdeveen Excelsior wil graag iets vertellen. Ja, één minuut bezig namelijk. Corner vanaf de linkerkant voor Herenveen. Weggegeven achterin bij Excelsior. Ingekopt door de aanvoerder Michel Breuer. Die natuurlijk altijd mee naar voren gaat en bekend staat om zijn, zijn kopballen in deze situaties. Hij maakt ze nog wel eens. En deze keer komt hij keurig voor de doelman Pellats, die weer onder de lat staat bij Excelsior. En binnen een minuut Herenveen een droomstart tegen Excelsior. Dus 1-0 voor, dankzij die ingekopte corner van Breuer.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 Happiness van Jonathan Jeremiah. De tweede helft van Twente, PSV, Andy Houtkamp en Bastiglund. Is uh, drie seconden geleden in gang gezet door Twente. De eerste diepe bal naar Luc de Jong is al onderweg, maar wordt weggekopt door Marcello. Geen wissels in deze tweede helft. 0-0 nog altijd de stand hier. Beste kansen dus voor PSV geweest in het eerste bedrijf. Met name voor de man die nu aan de bar, bal is, Marcus Berg. Die er toch 2-3 om nut heeft gelaten. Jermaine Lens hier aanwezig. Gaat nu. Bakal 1-2. Bal terug bij Lens, Die wil schieten. Via een karabool komt die bal nog in de richting van het doel van Michailov. Via Lens En die met zijn klokkenspel raakt hij de bal het laatst En mag je dan nog zeggen schiet hij over het doel van Michailov. Ik weet niet of je het zo mag noemen. Maar hij krijgt hem op die manier over het doel van Michailov. Dat betekent even de pijn eruit lopen voor Lens. We noteren het als kans. Wat onorthodox, maar uh, het was een kans. Ja, er werd meer dan één bal geraakt in ieder geval. Het bal bezit nu voor... FC Twente, bal gekomen door Chatli. Gaat richting Lanshaap. Maar die kan niet aan de bal komen omdat de Engelaar ertussen zit. Heeft Marcus Berg de bal. Krijgt een klein duwtje in de rug van Wisskerhoff. En dat helpt, want de bal overname is voor Basrami. Dat doet hij knap. Basrami is op weg richting het doel. Basrami nog altijd met links. Schiet de bal. er tegen de paal. Oh, via de keeper. Isaac Son gaat de bal tegen de paal. Tergend langzaam, zoals dat zo mooi heet. Hij rolt heel langzaam tegen de paal. En zo is de eerste kans in de tweede helft voor FC Twente. Bajrami die dat uitstekend doet en via de vingertoppen... van Isaacson gaat de bal tegen de paal en zo blijft het nog altijd 0-0. En zo is de tweede helft koud onderweg, maar is het voor iedereen duidelijk... dat hij begonnen is, terwijl er nu weer een diepe bal onderweg is naar Berg... die door Wisserov wordt weggekopt en dan weer opgevangen wordt door het middenveld... van PSV met Bakal die hem laat vallen voor Manolev. Manolev mag wel heel ver lopen nu. Manolev nog altijd, Berg ingespeeld, daar zit Wisselhof tussen de verdedigd uit via Bayrami opnieuw en via Luc de Jong. Aan de linkerkant is wat ruimte nu bij Chadli. Het tussenstation heet Jansen. Jansen krijgt de bal, wacht, kijkt. Ziet dan Landsaat staan. Landsaat al naar de linkerkant waar Buizen ook is doorgelopen. En Chadli dus nog altijd wel graag die bal wil. Die komt ook nu van Buizen. Chadli langs zijn tegenstander. Hutchinson moet mee terug. Manolev is eigenlijk te laat. Dan wil hij er tussendoor tussen die twee, de Belg. Maar lukt dat niet. Gaat de bal via Manolev over de zijlijn. Maar is Manolev wel slim genoeg? Om de bal uiteindelijk door uh, via het lichaam van Chadli over die zijlijn te spelen. En komt er dus een ingooi aan voor PSV in het begin van deze, uh, nou toch al wel zeer aantrekkelijke tweede helft weer. Ja, een beetje een blauwdruk van de eerste helft en iets sterker FC Twente. Nu met Buizen die de bal richting de Jong speelt, maar die is de bal even kwijt. En dus kan hij uitverdedigd worden, maar eventjes door PSV is het Lens die de bal naar voren komt. Maar daar zit dan Bengtson tussen. Uh, de speler van FC Twente centraal achterin naast Wissgrove. Omdat Douglas nog steeds of, uh, geschorst is. En hij doet het uh, zeker niet slecht. Alhoewel. Hij heeft toch een paar kansen weg moeten geven aan Berg. Maar dat kun je in deze fase van de competitie eigenlijk wel de hele competitie bijna uh, ongestraft doen. Want Berg uh, weet het doel niet echt uh, lekker te vinden. Wissgrove heeft de bal. Speelt hem terug naar Michailov. Michailov met een lange bal. In niemand's land naar voren waar alleen Manelef staat. En nu wordt hij een klein beetje opgejaagd door Chatli En dus schiet uh, uh, Manelef de bal blind naar voren. Wordt uh, simpel opgevangen door FC Twente. En dan gaat de bal niet de in richting Theo Jansen gegeven door Landzaad. Maar de bal is te hard. Komt terecht bij de keeper Isaacson van PSV. En dus kan PSV weer in de aanval gaan. Via Pieters aan de linkerkant van het veld. Nou ja, wat heet aanvallen, want de bal moet breed. En terug naar de doelman zelfs uiteindelijk via Bouma. Terug naar Isaacson. Luc de Jong loopt door, Isaacson is in de war. Tenminste een beetje, trapt de bal hoog naar voren. Wel aardige trap nog in de richting van Berg. Die hem kan controleren met de borst, dat doet hij goed. Laat wat ruimte nu omdat hij zelf uitwaait naar de zijkant voor mensen om dan op te duiken in het centrum. Nu is Manon even ineens de spits. Die wordt dus nu bediend. Als buiten. waait hij nu weer uit en moet een voorzet geven. Lens voor het doel. Dan komt de voorzet. Daar is ook Jujczak nog. Jujczak ineens wil die schieten maar maait over de bal. Hij is dan gek genoeg nog niet echt in beeld geweest in deze wedstrijd al 49 minuten lang. Zo hier en daar een aardige paas of een leuke voorzet. Dat zeker, maar nu krijgt hij voor het eerst echt een serieuze mogelijkheid. Maar maait hij volkomen langs de bal. En dat zijn we toch van hem met al zijn kwaliteiten die gewend. Bakal heeft de bal voor PSV. Geeft hem mee even aan Zuzak. Die kan hem net doorgeven aan Hutchinson. Goed ingespeeld, zo leek het. Maar dan laat Berg de bal uh, lopen. En is het uh, Michailov die datzelfde doet, daarmee... Een doeltrap forcerend en Michailov gaat dat zelf doen. Korte mouwen, shirt bij een zwarte broek, zwarte kousen. Je ziet hier gepolijst uit de keeper van het Bulgaars Nationale Team. Hij zit in ieder geval bij de selectie en de keeper dus van FC Twente. Die dit jaar zijn vaste plaats heeft veroverd ten koste van Sander Bosker. Die wel in de uh, bekerwedstrijden uh, mag kiepen. En dat waarschijnlijk ook zal doen op 8 mei als FC Twente de bekerfinale speelt tegen Ajax. En uh, ook daar uh, zal dan Bosker waarschijnlijk wel in doel staan om op een mooie manier misschien wel zijn... Uh, een speelcarrière af te sluiten. Alhoewel misschien nog wel een jaartje doorgaat. Balbezit voor Wisselhof, Die gaat uh, eens lopen met de bal en brengt hem dan naar de buitenkant. En daar staat bij Die geeft een voorzet of is het een schot op doel? Het is een schot op doel, maar het is een heel zwak schot op doel vooral. Ik denk eigenlijk dat het toch een voorzet was, maar dat hij volkomen is mislukt. En de handen komt van Isaacson, die snel uitrolt naar Marcello. 50 minuten gespeeld. 0-0 stand nog altijd. Tweede helft. PSV aan de bal via Lens die de bal op de borst aanneemt. De hoogte van de middenlijn hem terugloopt zijn eigen helft op. En dan uiteindelijk aan de linkerkant ziet uitkomen bij Pieters. Pieters. Rami moet mee verdedigen, Geeft de bal breed naar Bakal Die krijgt bezoek van Brama, De bal terug naar de buitenkant. En dan weer terug naar Bauma. Die nu de hoogte van de middenlijn staat te kijken waar hij met de bal kan. Is er beweging voorin? Nou die komt er nu via Lens. Draait wel heel makkelijk weg nu van Buizen. Buizen met de tackle is eigenlijk te laat. Hij moet Wissel of ingrijpen. Dat doet hij. Lens loopt er nu tegenop, verliest daardoor bijna het evenwicht. Dat moet je als vlieggewicht ook niet te vaak doen bij Wiskorov. En Twente kan eruit komen met een aardige bal. pal. Dat was tenminste de bedoeling van Rosales. Maar de bal blijft buiten het bereik van Luc de Jong. Met Bakal nu in balbezit voor PSV. Speelt de bal terug naar Marcelo. Marcelo kijkt dus om zich heen. Die loopt er vrij. Manolev aan de rechterkant. Wordt opgevangen door Die Nog altijd op de helft van PSV. Is de bal nu in de middencirkel? Hij gaat over de middenlijn. Nee. Marcelo die, uh, heeft de bal even breed gegeven aan Bauma bouwen naar Bakkal. Bakkal terug naar Marcello. En Marcello die kijkt weer om zich heen. En nu is het uh, verdedigend werk van FC Twente. Als Marcello ver mag komen. De bal slecht geeft richting uh, Berg. Maar Berg krijgt hem dan toch nog bij Hutchinson. En dan gaat de bal weer terug naar Marcello. Marcello is uh, de man die ze vrij laat uh, bij FC Twente. En dan schiet hij de bal maar van heel ver langs het doel van uh, Michailov. En dus is dit niet eens een, een, een mogelijkheid te noemen voor PSV. Gaat Michailov de bal weer in het spel brengen. De doelman van de Bulgaren die van de bondscoach afgelopen week vrij afkreeg nadat de kwalificatiewedstrijd met redelijk gevolg was volbracht. Een 0-0 tegen Zwitserland. Toen werd er nog geoefend tegen Cyprus en toen zei Matthäus, ga maar. Manolev gek genoeg bleef wel. Die speelde nog een uur. Maar Michailov heeft een relatief rustige week achter de rug. Twente trapt uit via deze Michailov. De bal in de richting van de Jong. Lukt niet. Bal terug via Pieters naar de keeper. De Jong loopt door. En de, Piet, de, de, de keeper Isaacson geeft de bal een hijs naar voren. Maar doet dat op het hoofd. Van Wisscherhoff naar de rechterkant. Naar Rosales. Die levert hem zomaar in bij Zuzak. En dan kan er voor PSV gevaar ontstaan. Met Zuzak aan de bal. Berg kiest positie voor het doel. Geschaduwd daar wordt hij door Bengtson. Maar het kost PSV nu heel veel moeite en heel veel tijd. Om eens te kijken wat je daar nou eigenlijk met die bal van plan bent. Zuzak wil wel. Loopt dan vervolgens terug. Kiest wel mensen. Om aan te spelen. Maar die mensen staan dichter bij de middenlijn dan bij het doel van Twente. En uiteindelijk is het Marcello die de bal dan in de middencirkel krijgt aangespeeld. En het spel weer verdeeld naar de rechterkant naar Manolev. 0-0 bij Twente PSV na 53 minuten voetballen. En bij drie wedstrijden is er een minuut of twaalf gespeeld. Heerenveen Excelsior 1-0. De Graafschap NAC 0-0. En Willem 2 Roda ook daar is het 0-0. Bij Feyenoord AZ beginnen ze om kwart voor negen. Vijf wedstrijden dus vanavond in de Eredivisie. Met de toppere Twente PSV waar nog niet gescoord is na 54 minuten. uh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 En Hans van Breukelen onthult waar zijn hart nu echt ligt. Ik mag uh, sinds 12 jaar uh, ambassadeur zijn van de zowels kinderdorp. Luister morgenmiddag van kwart over twaalf tot 2 de perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ongelooflijk maar...